Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De brand in een leegstaand pand in Zoetermeer is nog steeds niet geblust. Het is al uren aan de gang, er komt veel rook vrij en er zijn twee NL-alerts verstuurd. De brandweer kan niet uitsluiten dat er nog mensen binnen zijn. Eerder vanavond zijn twee mensen van het dak gered. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is vaker brand uitgebroken in het gebouw. Op de Duitse snelweg zijn vier Amerikaanse legerwagens op elkaar gebotst. Zeven militairen raakten gewond, van wie één ernstig. Waarschijnlijk moest er eentje ineens remmen en zijn de andere wagens erachter gereden. Ze waren onderweg richting Tsjechië, maar het is onduidelijk waar ze uiteindelijk heen zouden gaan. Weer is er gedoe over de Spaanse wetten rond verkrachting. Sinds eind vorig jaar is het verkrachting als er geen toestemming is gevraagd voor seks. Maar de minimumstraf is daarmee ook verlaagd. En daardoor zijn verkrachters die al vast zaten vroeger vrijgekomen. De Spaanse premier biedt daar excuses voor aan. En ophef in Amerika om het beschieten van een zwarte jongen van 16 in Kansas City... Ralph belde vorige week aan bij een huis om zijn broertjes op te halen toen hij in het hoofd werd geschoten door een man wat zich vergist in de straat en het huis. De verdachte een witte man zat even vast, maar is weer vrij. En dat maakt de advocaat van de familie van Ralph boos. It is inescapable not to observe the racial dynamics here. Nobody can tell us. If a black man shot a De neergeschoten jongen ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Heb ik het weer nog? Het is helder vanavond en koelt af tot een graad of 4 van nacht. Morgen zie je af en toe wolken, af en toe zon en het is dan 13 graden.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 Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van History of Heavy Metal Special nummertje 16. Vanavond volledig in het teken van de geschiedenis van de black metal... Het eerste uur liet ik al de invloedrijke pioniers van de eerste golf horen. En het tweede uur zijn de grootste en toonaangevende bands uit de tweede golf aan de beurt. Die op hun beurt weer waren beïnvloed door de pioniers. De tweede golf van black metal begon begin jaren negentig en werd aangevoerd door de Noorse black metal scene. In de periode 1990 tot 1993 begon een aantal Noorse artiesten met het uitvoeren en uitbrengen van een nieuw soort black metal muziek. En deze omvatte de bands als Mayhem, Darkthrone, Boerzoom, Immortal, Emperor. Satyricon, Enslaved, Thorns en Gorgoroth. Ze ontwikkelden de stijl van hun voorouders uit de jaren 80 tot een apart genre. Dit was mede te danken aan een nieuw soort gitaarspel... dat was ontwikkeld door Snorre Blackthorn Rug en Oystein Aronimus Arset. Fenris van Darkthrone beschreef het als afgeleid van Bathory... en merkte op dat dat soort riffs de nieuwe orde werden... voor veel bands in de jaren negentig. Het dragen van corpse paint werd standaard... en was voor veel black metal artiesten een manier... om zich te onderscheiden van andere metal bands uit die tijd... De scene had ook een ideologie en ethos. De artiesten waren fel tegen het christendom... en presenteerden zich als misantropische duivelsaanbidders die terreur, haat en kwaad wilden verspreiden. Ze beweerden hun mening serieus te nemen... en beloofden ernaar te handelen. Isan van Emperor zei dat ze probeerde angst onder de mensen te zaaien... en tegen de samenleving in te gaan. De scene was exclusief en creëerde grenzen om zich heen... nam alleen degene op die waar waren... en probeerde alle poseurs te verdrijven... Sommige leden van de scene waren verantwoordelijk voor een golf van kerkverbrandingen en moorden. Die er uiteindelijk de aandacht op vestigden en ertoe leidden dat een aantal muzikanten werden opgesloten. Als uuropener hoorden we A Blaze in the Northern Sky van Darkthrone. Dat een van de weinige black metal bands is die nog steeds actief is. Hoewel ze over het algemeen de scene hebben verlaten. Darkthrone eerste drie black metal albums hielpen het genre te definiëren. En behoorden tot een van de meest invloedrijke die er zijn. Ze schakelden overal black metal in de opdracht van van Mayhem met de helft van de teksten van hun vierde album Transylvanian Hunger*, geschreven door Varg Vikernes, bekend van Burzum en Mayhem. Hieruit blijkt dat de meeste van deze bands ongelooflijk met elkaar zijn verbonden. In 2005 was Darkthrone overgegaan op een punk-metal-stijl, maar ze hebben hun werk altijd uitgebracht met onafhankelijke labels. Met een naam die zich letterlijk vertaalt naar duisternis in de zwarte spraak... een van de fictieve talen van J.R.R. Tolkien... is het niet moeilijk voor te stellen waar Boerzoom om draaide. Het werd in 1991 opgericht door de beruchte Varg Vikernes... die ook tijd doorbracht met Mayhem en de band die immortal zou worden. Vikernes zou muziek blijven maken, zelfs in de gevangenis... met een stijl die wordt gekenmerkt als black metal, neofolk en donkere ambient muziek. Het gelijknamige debuut van Burzoom werd oorspronkelijk uitgebracht... op Deathlike Silence Productions van mayhem gitarist Euronymous. Opmerkelijk vanwege zijn militaristische evenheid en grisselige sfeer blijft Burzoom een van de vroegste meesterwerken van black metal. Ik koos ervoor om het korte, maar krachtige woord te drijven voor jullie. in. hier komt -ie. De originele line-up van Immortal bestond uit twee kortstondige bands... in Old Funeral en Amputation. Genurende hun hele carrière hebben ze talloze line up wisselingen gezien... hoewel het kernduo van Abbas en Demonies het grootste deel van hun leven bij de band waren. Ze hebben negen volledige albums uitgebracht met een tiende gepland voor dit jaar... En binnenkort al hun muziek is gebaseerd op het idee van Blasierk... waarvan wordt gezegd dat het een rijk vol demonen is om te bestrijden... en een samensmelting is van gothic, Scandinavisch en heroïsche thema's. Het geweldige klassieke debuut dat in juli 92 werd uitgebracht... en een van de eerste officiële platen die in de Noorse black metal scene werd uitgebracht... na Death Crush, A Blaze in the Northern Sky en Burzum... Net zoals Varg Vikernes deed met Burzum... koos ook Immortal ervoor om deze plaat op te nemen... met Erik Pieten, Huntvin in Griek Hallen, Wat veel andere bands in die tijd deden. Zoals Mayhem, Emperor en Enslaved. Het album heeft een geweldig grimmig, koud en primitief geluid. En Immortal had echt een eigen geluid... al was het nog niet geperfectioneerd op dit album. Maar ze kwamen in de buurt. Het is ook het enige volledige album met Armagedda als drummer... Een niet aflatende toewijding aan godslastering en hun eigen visie op extreem onvermoeibaar toeren, en een gestage stroom aan opnames hebben ertoe geleid dat het Zweedse Marduk, een van de bekendste bands van Scandinavië en een van de baanbrekende namen in black metal, is geworden. Marduk werd opgericht in 1990. Bandleider en gitarist Morgan Steinmeier-Hackensen begon nu de nu Zweedse legende als een death metal band met black metal invloeden. Maar een vroeg vertrek naar de extreme kant van black metal met meedogenloos snel drummerk en kenmerkende melodieën zette Marduk op de kaart. In de loop van hun meer dan 30 dertigjarige bestaan... liet het Zweedse kartet zich niet afschrikken... door de verschillende controversies... die vaak verband houden met de oorlogsthema's en antichristelijke ideeën. En nam in 2018 Victoria op. Een rauw black metal album dat teruggrijpt naar de oldschool black metal. Op het 1992-debuut euh, Dark Endless... liet de band een black death metal geluid horen. Maar pas op het tweede album Those of the Unlight uit 1993... onthulde Marduk een van de meest Angst aan jagende en grimmige black metal albums die Zweden ooit heeft geproduceerd. En daarvan hoor jullie nu het nummer on Darken Wings. Het was een Noorse black metal band die betrokken was bij dezelfde kerkverbrandingen als leden van Emperor. Maar hun verhaal is nog donkerder. In totaal heeft de band zes studioalbums uitgebracht. Hoewel hun laatste aal vier of vijf in de scene worden be bekritiseerd. Omdat ze experimenteel zouden zijn. Hun vroegere werk waren het populairst. En het had een enorme invloed op het black metal genre. Een van hun grootste bijdragen was dat de band als een van de eerste actief... Korpspeen droeg tijdens concerten. Helaas zou de band na de zelfmoord van hun liedzanger Varg Vikernes toevoegen... De man, de man die de gitarist van Mayhem, Euronymous, zou vermoorden. Schokkend genoeg waren zijn baslijnen nog steeds opgenomen... op het debuutalbum van de band uit 1994, de Mysteries Dom Satanas... waar we net Freezing Moon van hoorden. Het eveneens uit, een Noorse emperor... Uh, uit Noors, Noorwegen komende Emperor, sorry... die door critici wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke black metal bands... begon met slechts twee leden, Isan en Samoth... die onder verschillende namen speelden voordat ze de redelijk populaire band Thou Selt Suffer vormden. Nadat ze nog een lid hadden toegevoegd, werden ze Emperor... en brachten ze een demo uit met de titel Wrath of the Tyrant... Uiteindelijk zouden ze hun titeloze debuut-EP uitbrengen voordat ze tekenden bij het eerste Black Metal Death Like Silence Productions. Maar ze brachten nooit muziek met hen uit. De band dat actief is sinds 1991 met een paar pauzes ertussen was ook de eerste die symfonische elementen in Black Metal introduceerde op het in februari 1994 uitgebrachte debuutalbum In the Nightside Eclipse. Dit album werd produceerd door Pieten, een Noorse producer opnametechnicus... die bekend staat om zijn wonderbaarlijk werk met Mayhem, Enslaved, Boerzoom, Dark Fortress en Immortal. We vinden enkele van de beste Emperor-nummers op dit album... waaronder Inno a Satana, Into the Infinity of Thoughts en Towards the Pantheon. En eerstgenoemde draai ik nu. Begin 1994 bracht Terracon hun debuutalbum Dark Medieval Times uit... waar we net Dake Slotted van hoorden. En dat later dat jaar snel werd gevolgd door The Shadow Throne. Terwijl de band uiteindelijk een meer black-and-roll geluid zou aannemen op latere albums... zoals op Now Diabolical uit 2006 was hun vroege werk een gimmig stukje rauwe Noorse black metal... die doorging in de ijzige lo-fi-lijn... die beroemd werd door hun landgenoten in Mayhem, Burzum... en Dark Throne, Emperor en nog veel meer. Net als veel andere Noorse black metal bands... heeft Satyricon twee leden, zanger, gitarist, toetsenist en bassist Satyr... en drummer Frost. Deze band werd in 1990 in Oslo opgericht... maar de eerste leden gingen niet verder in het project... maar dankzij Satyr en Frost is het nog steeds actief... Ze zijn de pioniers van de tweede golf black metal in Noorwegen. De faam van deze band werd internationaal en veel mensen raakten geïnteresseerd in de black metal beweging uit Noorwegen. De band had een aantal succesvolle tournees in Noord-Amerika. In november 2017 werd hun nieuwste album uitgebracht dat jaren in beslag nam omdat Satir vocht tegen een hersentumor. Hun nieuwste release is dus diep Call It Upon Deep uit 2017. De kolos onder de Noorse black metal band Gorgoroth... werd in Bergen van 1992 opgericht door Infernoes. Het enige originele lid van de huidige line-up. Het lijkt erop dat bijna elke black metal band... in de loop der jaren voor controversies heeft gezorgd... en Gorgoroth is daarop geen uitzondering. Dat komt omdat de band zichzelf te satanisch noemt... en tijdens hun optredens waren er nepkruisigingen en gespeechte schapenkoppen op het toneel. Maar wie geeft er om de controversies als de muziek zo verdomd goed is? Sindsdien heeft Gorgoroth negen studioalbums uitgebracht... en is het een van 's werelds meest invloedrijke black metal bands. Invernus, die een theïstische satanist is, of was... Vormde Gorgoroth om zijn satanische overtuigingen uit te drukken en staan daarom algemeen bekend om hun antichristelijke teksten. 1994 was een van de beste jaren alle tijden voor de black metal, aangezien het de release van De Mysteries Dom Satanas in de Eclipse Transylvanian Hunger en Hivis Liset Taros en Gorgoroth's debuut Pentagram zag. Al deze albums worden terecht beschouwd als klassiekers van het genre en net als de andere bands. Andere klassiekers heeft het de ijzige riffs, blasts en productie van de vroege black metal. Maar zelfs zo vroeg in zijn carrière was Infernus al een begenadigd songwriter. Een van de beste eigenschappen van Pentagram is het tempo, hoewel Gorgoroth best tevreden was met het langzame groove, zoals bijvoorbeeld de horen is op Crushing the scepter en Under the pagan megalith. Pentagram is kort, intens en bevat de bizarre gewurgte zang van Hat, die bijna 30 jaar lang nog steeds raar klinkt. Gorgoroth mag dan hun ambacht hebben geperfectioneerd met opvolgers Antichrist en Under the Sign of Hell, maar het begon allemaal hiermee. Ik draai het groovende Crushing the Scepter van het debuutalbum. Een baanbrekende, onbuigzame Zweedse black metal outfit die we net hoorden... die in de loop der jaren talloze personeelswisselingen heeft doorstaan. Dark Funeral dus, ontstond in de vroege jaren 90, Een tijd waarin de Scandinavische metal scene werd overspoeld met bands... die allemaal streefden naar echt in plaats van trendstatus onder de fans... Toen veel van hun collega's begonnen te vertrouwen op keyboards... om hun kwaadaardige geluid te onderscheiden... bleef Dark Funeral bij de wortels van metal en het synthesizers. De band debuteerde in 1996 met The Secrets of the Black Arts... waar we net de titeltrack van hoorden... en is al bijna drie decennia toonaangevend in de Zweedse black metal scene... met compromisloze inspanningen zoals Diabolis Interium uit 2001... Angelus Exuro Pro Eternus uit 2009 en We Are the Apocalypse uit 2022. Die rauwe sonische kracht combineren met satanische beelden... en harde antichristelijke thema's. Voor deze duistere en kwaadaardige zestiende aflevering... van mijn In History of Heavy Metal specials er weer op zit... en mijn tijd ook, heb ik nog één laatste black metal klassieker klaarstaan. Last but not least is Dimmu aan de beurt... dat in 1993 in Jesheim werd opgericht. De band heeft in de loop van de geschiedenis... verschillende lijnopwisselingen ondergaan... met uitzondering van twee vaste leden... zanger Chagrath en gitarist Silenos... Sinds 2000 is ook leadgitarist gitarist Galder een vaste kracht binnen de band. De discografie van Dimmo Borgir is indrukwekkend... en dit heeft hen tot een referentie van black metal in hun land gemaakt. Het laatste album, getiteld Aeonian, verscheen in 2018. Lang voordat ze hun in Malian Colders omhulde lichamen... naar het hoofdpodium van Osvest sleepte, kondigde Dimmo Borgir aan dat ze hun symfonische poging hadden gedaan... om de Noorse underground te domineren met Stormblast. De in de moedertaal gezongen album werd in 2005 opnieuw opgenomen... waardoor de oorspronkelijke bevroren grimmigheid alleen maar toenam. Van dit ijzige debuut horen jullie als afsluiter de Vet. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben... en dat jullie volgende week weer op Play It Loud afstemmen. Dan ga ik de geschiedenis van de stoner metal behandelen. Heel veel zin in. Voor nu uh, nog een resterende avond gewenst en welterusten voor straks. Doei.